Dit is Jeroen Tjepkema bij het NOS-journaal. Veel burgemeesters en wethouders laten hun huis en omgeving controleren op veiligheid. Sinds de invoering van een gratis veiligheidsscan voor alle gemeentebestuurders in november... hebben 250 gemeentebestuurders zo'n veiligheidscheck aangevraagd... meldt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Dat voert de scans uit in de opdracht van de overheid. De veiligheidsscan is ingevoerd omdat steeds meer bestuurders last hebben van intimidatie en agressie bekendste voorbeeld is de Haarlemse burgemeester Jos Wiene... die al geruime tijd is ondergedoken. Er mogen tijdelijk meer Aziatische koks aan de slag in Nederlandse restaurants. Minister Kolmees stelt 500 vergunningen extra beschikbaar... waardoor dit jaar niet 1000, maar 1500 koks aan het werk kunnen. Dit moet het tekort aan goede chefs in Chinese, Indiaanse, Japanse, Thaise... en Vietnamese restaurants oplossen. De Aziatische horeca heeft al een uitzonderingspositie... omdat er in Nederland niet genoeg gespecialiseerde koks voorhanden zijn. De verruiming geldt alleen voor dit jaar. De Duitse politie heeft bij een veilinghuis in Berlijn... drie aquarellen in beslag genomen die zijn ondertekend met A. Hitler. Onderzocht wordt of er sprake is van vervalsingen. Volgens Duitse media is er in ieder geval twijfel... over de handtekening onder de aquarellen. Al kloppen de verhoudingen op een van de werken juist vrij goed terwijl dat niet het geval is op andere werken die met zekerheid aan hem zijn toegeschreven. Hitler verdiende tussen 1909 en het begin van de Eerste Wereldoorlog zijn geld met het schilderen en verkopen van aquarellen en tekeningen. Voetbalclub AS Monaco heeft trainer Thierry Henry op non-actief gezet. De Franse oudspits was bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer en was er pas drie maanden in dienst. Onder Henry's leiding won Monaco maar twee van de twaalf duels en de ploeg zakte naar de negentiende plaats op de ranglijst. Het weer vanavond ligt de vorst. In de nacht kan het plaatselijk min 10 worden. Morgen bewolkt en in de middag en avond trekt er een neerslaggebied over. In de kustgebieden regen, verder land inwaarts sneeuw. Het wordt tussen de 2 en 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Eerlijk gezegd hoor, eerlijk gezegd. Als ik op een gegeven moment zoiets heb van Sammy Stereo, kom met nieuw materiaal. dan zou ik wel een avondje kunnen vullen met Sammy Stereo. Maar ook met deze Band Manowlek. Want nou, ik moet je zeggen, dat is eigenlijk voor mij 2018 de revelatie van deze Band geweest. We hebben ook gestaan op Eurosonic Slag. Nou, ik krijg een bericht van onze vriend Thomas Florissen. Hij gaat vanavond pas aan het eind van dit uur... ga ik hem draaien, dus dat, dat sowieso. Maar ik zal nog even een bericht van, van goede vriend Thomas... nog even achterlaten, want ja, hij vraagt erom... Wanneer, wordt dan, wanneer kunnen we dan de uitzending terugluisteren... waarin mijn single dan wordt gedraaid. Nou, dat, dat zal dan spoedig zijn... als de techneuten boven ook meewerken...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 aanstaande maandag op de muziekplatformen te krijgen. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst uh, weer gewoon even fijn uh, nog andere muziek uh, draaien. Dit zit nog steeds in mijn hoofd hoor eerlijk gezegd. En ik verlang nu eigenlijk al naar het uh, nieuwe materiaal van Jolien. En het nummer dat uh, we draaien heet End of Story. een tijdje terug alweer toen Marcus en ik de studio hebben verlaten van deze ruimte om naar huis te gaan op een donderdagavond en op een gegeven moment zaten we nog in de gloriejaren van 3FM te luisteren en ineens bij 3 voor 12 kwam ineens dit voorbij Seattle, Portland van Astrid en toen zeiden wij al wij zijn gewoon veel eerder, maar goed dat vinden we altijd wel heel erg leuk Astrid gaat ook komen dit jaar met nieuw materiaal 7 maart. in de DB zal het worden gepresenteerd. En dat album dat heet... A Lake Inside. Dus dan weet je dat ook alvast. En er zijn wel wat namen... die wij al gedraaid hebben met... materiaal op komst. Ruud Haveling, Semi Stereo en Astrid. Dat zijn even de drie die mij op dit moment te binnen schieten. En die staan ook op het lijstje van vanavond. Goed. En natuurlijk ook muziek... waar we ja, een zwak voor hebben. En dat is het... Best bewaarde geheim, zoals we dat bij de NPO Radio 2 hebben uh, gezegd. In de staat van stassen. Nou, het was voor mij eigenlijk uh, niet zo uh, geheim, geheim hoor. Ze was al wat langer de tijd bezig. Joe Marcus en You'll Be Mine. little us without just can't get Met Enough of Daarvoor dus You'll Be Mine van uh, niemand minder dan uh, Joe Marches. En deze groep laat, uh, denk ik, binnenkort wat was zich worden, Want het schrijfproces naar nieuwe songs is begonnen. Want Sophie Platenkamp was een na lange tijd weg geweest. Maar ze is weer terug in het land. En dus aan de slag naar de maan Met Veline. Als ik bang ben, kruip ik.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 I said, wait for me, wait for me, wait for me, wait for me.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 Uitgevoerd door Marcella Bovio. Hier is Hound. to pick your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 Ik had het al aan het begin over, over de Rode Bioscoop... dat daar Ruud Houweling onder andere zijn nieuwe EP gaat presenteren. En wie dat daar ook gedaan heeft... maar die inmiddels nu op Sri Lanka zit voor, de, ja, min of meer de studiewerk... en weet ik allemaal wat, dat is Ayon. En afgelopen jaar heeft zij dat ook gedaan, presenteren van een EP. En dat deed ze onder andere met dit nummer, Circle of Blame. I just wanna know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 I see for things to look back to me It's now what it seems to turn around and walk away from me And now every UCBs is like catching me I try to run but there's no escaping